5 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Voor een groot deel van de noordelijke helft van het land is een stookalert afgekondigd. Daarmee doet het RIVM een oproep aan mensen om geen hout te stoken. Er staat er weinig wind en daardoor blijft de rook van houtkachels openhaarden en vuurkorven lang hangen. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten en ouderen en kinderen kunnen daar klachten van krijgen. Bij een ongeluk in Lelystad zijn gisteravond een man van 67... en zijn kleinzoon van vier om het leven gekomen. Ze zaten samen in een kleine auto die op een kruising een botsing kwam met een SUV. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De 63-jarige vrouw van de man raakte zwaar gewond. De bestuurder van de SUV is aangehouden. Hij was niet onder invloed van alcohol of drugs. De Catalaanse politicus in ballingschap Poets de Mond... is van plan om in februari mee te doen aan een debat in Leeuwarden... Hij zal in een discussieprogramma op Omroep Friesland spreken over de crisis in Catalonië... en hoe de strijd voor autonomie van de Catalanen een voorbeeld kan zijn voor Friese. Poetstemond leeft in ballingschap in België. Spanje beschuldigt hem van opruiing en misbruik van overheidsgeld... en heeft om zijn uitlevering gevraagd. Volgende maand oordeelt een Belgische rechter over de geldigheid van het Europese aanhoudingsbevel. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland Piet Hoekstra heeft opnieuw gezegd dat Nederland meer moet uitgeven aan Defensie. Hij deed dat op het partijcongres van Forum voor Democratie, waar hij was uitgenodigd als gastspreker. Hoekstra vindt dat Nederland 2% van zijn bruto nationaal product aan Defensie moet uitgeven, in overeenstemming met de NAVO-norm. Partijleider Baudet zei daarop, wij gaan voor de 2%. Hoekstra sprak ook over populisme. En hij kreeg een lang applaus toen hij zich vertegenwoordiger van zijn president Donald Trump noemde. Het weer het is bijna overal droog. Vannacht en morgen vroeg ligt de vorst en kans op gladheid. Eerst mistig en bewolkt. En later morgen wel kans op zon bij een graad of zes. Dit was het NOS-journaal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Kuni Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig.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 Is er dan Colinda? En waar is die man? Ik zou zeggen allemaal een hele goedmiddag. Is hij weer ondergetekende, Frit hij Hier bij ZFM Entertainment for 106,9, 104,5 En dat allemaal op de kabel. En natuurlijk ook op tv-tekst. En uh, hier vanaf de tolweg 10A. En natuurlijk hebben we zo te gast. Danny de Klerk. Eerst nog even een uh, nummertje. En dat is uh, van Bernardo en... Ik hou je vast. Hier aanwezig ook uh, 14, uh, 14 december. Ik voel het open van je hart als je bij me bent. Je maakt mijn leven zo mooier.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 Zijn december dus hier in de studio aanwezig, aan de tolweg 10A. De Entertainment for You, gast. Ja, en dat is Danny de Glerk. Danny, een hele goede een middag. Ja, daar ben je. Hey, nee. Oh, een ja. hele goede middag, frik. Ja, hij valt zo naar beneden. Ja, hij valt. Ja, dan trekt die arm maar even naar je toe. Ik denk dat het makkelijker is. Even zo, ja, ja. Ja, want euh, ze komt goed. Ja, hij is nu goed. Hey, welkom weer. Um, ja, altijd gezellig, hè? Ja, je hebt in ieder geval... Nou ja, bij mij zit je hier voor de tweede keer. Ja. Een nieuwe single uit. Zeker weten. Ik droom alleen maar van jou. Maar uh, eigenlijk ga ik eerst eventjes terug naar de eerste keer dat je hier was. Ik ben een klein beetje dronken. Dat ben ik misschien vanavond. Oh nee, ja. dan even terugrijden. <laughs> ja, je moet ik weer Ja, je moet nog even, toch? Ja, ik moet nog even. Ja, dus... Hé, hey, um, deze single. Uh, hoe, is ja. tot, hoe was die eigenlijk tot stand gekomen? Ik ben een klein beetje dronken. Want, was dat je eerste single? Of, uh? Ja, dat was mijn debuutsingle. En, uh, natuurlijk, uh, ik hoorde deze van Ramon Beens een keer in de auto. Ik dacht, weet je wat? Ik wil deze gewoon lekker opnieuw. Ander jasje, gewoon lekker doen. Het past me mij, kroegen, uh, up uptempo. Uh, ik dacht, we gaan hem gewoon doen. En, uh, toen uh, ben ik naar de studio ingegaan, gegaan. heb ik het gevraagd. Ik heb Ramon Beens Be persoonlijk benaderd. En, uh, ja, hij vond het hartstikke leuk. Heel goed idee. Maar hij ja. zegt dat, dat hij hem zelf ook nog niet meer zingt. Hij zegt: nou, dat, dat meen je niet. Het is zo'n heerlijk nummer. En, uh, ja. Nou, toen heb ik hem mogen doen. En uh, nou gaat hij ook hartstikke... Ja, nog steeds gaat hij hartstikke goed. Ja, ik bedoel, hij wordt nog steeds goed opgepakt. En, uh, ja. Uh, ja. Ik, ik hoorde hem nog uh, uh, toch wel regelmatig op, op uh, feest en partijen. Dus, uh, oh. oh, wat ja, grappig. Ja, ja, ja. Wat grappig. <laughs> Dus ja. Ja, en natuurlijk, Radio komt hij ook nog steeds voorbij. Dus uh, ja, ja, ja. Uh, hartstikke blij. Ik, uh, ik ga hem even draaien. En een heel klein beetje dronken.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 en het ging steeds maar door En een stem in mijn oor Zei telkens weer het is zo gezellig hier Mijn schatje zei Je was een beetje donker Ik was een heel klein beetje donker Er trok steeds iemand aan de bellen Na een rondje of twee zeg ik telkens weer nee. Maar voor je het weet, dan staat er staat een glas. Ik weet niet wat dat is, maar telkens gaat het mis. Ik was een heel klein beetje donker. Er trok steeds iemand aan de bel, dat was een feestje. Een heel klein beetje donker. Maar iets te snel, maar je praatjes stappen geeft me. Vanmorgen met de spijker in mijn kom. Ik hinkte voortaan eentje in de hoog. Mijn je zei dan niet, je was een beetje donker. Ik was een heel klein beetje donker. Er trok steeds iemand aan de bellen, als was een beetje Heel klein beetje dronken Het ging misschien wel iets te snel Maar ik vraag is dat verheer me Vanmorgen met de spijker in mijn kom Ik drink er voortaan eentje minder hoog Een heel klein beetje dronken. Ja, nou ja. We zijn het niet. We worden het niet nee, vanavond, nee. want het gaat niet lukken vanavond. Nee, nee, nee, nee. helaas. Nee, maar ja, het, het blijft een lekker nummer natuurlijk. En, uh, Sowieso. Een, ja, een bekende melodie natuurlijk. Ook uh, uit de jaren zeventig. Uh, ja, uh, zelfs nog eerder, volgens mij. Van Gigi Lamorosso. Ja, Gigi Lamorosso ja. inderdaad. En, en daarna... Uh, nou, door Ramon Beense... Daar volgens mij eerst Westen beste Goed zo met hem doorgaan had je ook. Oké. Okay. Dat weet jij dan weer. Oh ja, ja. en allemaal naar de hemel. <laughs> uh, noem maar op. We zijn heel veel uh, natuurlijk gedaan. En, uh, ja. en natuurlijk, uh, ja, helemaal kwam okay. er mee. En nu kwam ik ermee. Ja. Nou ja, Ramon is hier pas, uh, pas ook nog geweest. Oké. Okay. Dat is een nieuwe single. En dat is ook een prachtige single. Ik weet niet of je die kent. Alles wat ik... Wil volgens mij heel veel nooit. Dat is ja, ook een uh, over zijn vrouw, zeg maar. Ja, want, uh, ja. ja, heel mooi nummer. Ja, heel mooi nummer. Dat is ja. inderdaad een uh, parodie op de uh, Keizer Ik weet niet of je dat nummer kent. Van vroeger zeker. ik Ja, ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> de Keizer Dolls, dat is die, die, die blonde vrouw met die blonde man. Eigenlijk een beetje country western verpakking hadden ze altijd aan. Uh, iets met Indianen en, oh, uh, waarschijnlijk hebben ze zoiets uh, daarmee. Daarmee is de Keizendols. en Hij is een beetje uh, <laughs> als een barbie of zo is. Er. Ja, ze waren eerst met. Nee. Ja, de kaas en dolls waren eigenlijk met vier, maar later zijn uh -huh. ze met z'n tweeën doorgegaan. Dus hey, um, nou ja, meer hebben we eigenlijk uh, ja, dan je nieuwe single Ja, natuurlijk. Ja, maar... en uh, uh, ja, laten we het daar even over hebben. Is goed? Ja? Uh, hoe is deze tot stand gekomen? Want uh, ja, je hebt het zelf geschreven. Ja, dat is uh, ja, samen met uh, Pierre Biesteveld. Ja. Het uh, is eigenlijk een heel lang verhaal. Eigenlijk. Uh, ik was uh, nou, we hadden een klein beetje dronken uitgebracht. En daarna zaten we te kijken van uh, ja, zullen we. Ja, een opvolger wou ik eigenlijk. Ja. Maar uh, ja, ik kreeg van de studio kreeg ik een uh, zeg maar een uh, demo. Een en, uh, ja. Ik, ik, vond hem, ik vond hem niet zo, maar hun, hun vonden hem helemaal perfect. En uh, ik dacht van, nee. Dus ik zei zo, we gaan het niet doen. Toen later uh, kreeg ik nog een demo van de tekstschrijver. En uh, toen dacht ik van, ja, dit is hem. En uh, ja, toen gingen we maar... Eigenlijk waren we van plan om, al, uh, ja, om alles door te zetten. Toen kreeg ik een paar dagen later kreeg ik bericht van hem. Helaas, hij is al vergeven vanwege communicatiefout. Ik dacht, shit, nee. <laughs> dus uh, ja, Tommy Lips. Ja. Die heeft net een nieuwe nummer uit, laat het los. Ja. En dat is eigenlijk dat nummer wat ik uit wil brengen. Dus helaas heb ik, uh, uh, nee, ja, ik nee. voorbij. Ja, voor mijn neus voorbij geschoven eigenlijk. Ja, je bent net voor de finish weer gestruikeld. Ja, nou, ja, en toen uh, wou ik dit uh, nummer al uh, ja, voor mijn derde singer uitbrengen. En toen dacht ik, weet je wat, we gaan hem nu lekker doen. En uh, toen hebben we hem uh, gedaan. Ik uh, ben uh, mee naar uh, Pierre gegaan. Ik zeg, dit nummer ga ik doen. Ik zeg, oh uh, wat leuk. Ik zeg, zal ik de tekst voor je schrijven? Ik zeg, nou is goed. Dus hij uh, ging de tekst schrijven. Toen was die tekst klaar. Ik vond hem hartstikke leuk. En uh, naar de studio vond hem wat, uh, niet echt. Nog helemaal. Dus ik dacht, weet je wat? We gaan hem samenschrijven, zeg zo tegen ja. Dus uh, onderweg naar Moken we naar Maas op de achterbank van de auto. hebben hem binnen een <laughs> half uurtje, uurtje. Hebben we hem helemaal in En uh, ja, het resultaat mag blijken. En, uh, hartstikke goed doet hij het. Uh, Radio pakt hem weer op. Uh, het is nu een stuk hoger ja. in de c ja, ja, ja, ja. En, uh, ja, ben ik hartstikke blij mee. en uh, Zolang hij nog uh, draait. Ja. Nou, uh, ja, ja. Ja, trots op zijn, hè? Ja. Uh, zullen we, wat zullen we doen? Zullen we hem gaan beluisteren? Of, uh, zeg je ja, ik, ik uh, We gaan gewoon eventjes luisteren. Ja, en dan, ja. uh, dan, dan doen we dadelijk wel wat, uh, wat, wat andere dingetjes tussendoor. Komt helemaal goed. Hier is je dan Danny de Klerk en zijn nieuwe single. Ik droom alleen maar van jou. Dat mooie vrouw van mijn dromen. Nee, je ziet mij niet staan, dus ik laat je. Je geeft me helemaal niets. Lief van je hoog, van je mond, van je stralen ogen. Ja, je maakt me haar schrik gek. Haar fantasie geen gebrek. Maar wat? Kan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 zo heerlijk nummer, ja. kan niet anders zeggen, Ding. Ja, heerlijk hè. Ja. Zeg ik en, uh, Natuurlijk de, ook de, in een koffer. De, ja, het is, het is een koffer, maar van een, van een heerlijk nummer. Van uh, Billy Ocean, natuurlijk. Ja, een lappendeur. Last uh, Really Hurt Without You. Dat is eigenlijk uh, de officiële uh, versie. Ja. Ja. Dat is uh, het zeker. En, nou ja, de tekst. Uh, ja, het, het is gewoon heerlijk. Ja. Ja, gewoon, je klant over een meisje. en uh, Ja. Ja. Hey, en, en, ik kan hier alles <laughs> van maken. Ik kan je alles van maken. Ja. Is dat nog zo? Of, He, nou ja, zo nu en dan. Ja, ik ben, ik ben nog single, nog. Het zal ja, niet lang duren. Ja. Dus, dat, uh, dus, dus met andere woorden, ja. het zit eraan te komen. Het zit eraan komen. Of het is nog zo wat. Oké. We gaan even een, een ander nummertje tussendoor doen. Een engelstandig nummer uh, van de uh, umbrella. Ken je die? Van de baseballs? Ja, de baseball. Ja, heerlijk. Ja, okay. Topband, echt super. Ja. Ik heb er cd's van. Ik ben naar een live-concert geweest in Utrecht. Toen ja. de, in Leidse Rijn. Dat was heel lang geleden. Dat was de laatste keer dat ze het waren. was echt super, echt. Ik heb er genoten. Ja, ik zeg het uh, een beetje uh, rock and roll stijl uh, jaren 60 natuurlijk. Mochten ze weer hier zijn, zou ik er weer naartoe gaan? Ja. Nou ja, dat, dat zou wel zo, want het is ja, toch even, even net een, een ander jasje als uh, ja, wat we eigenlijk nu gewend zijn in de hè, wat er in de top 40 staat. Dat is het zeker. Dus uh, we gaan er even van luisteren. Ja.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 Van de Baseballs. Heerlijk nummer. Heerlijk, echt waar. Ja. Ja, echt in een beetje jaren zestig staan en, uh... en zo hebben ze er veel meer? Ja. Nou ja, ik, ik, ik hoop dat eigenlijk... Uh, ja. De laatste tijd hoor ik niet zo eigenlijk uh, veel meer van ze. Nee, ik ook niet eigenlijk. Goed dat je het zegt eigenlijk. Ja, dat zit me ineens te bedenken. Ja, dat is wel goed. Uh, we kunnen niet alles bijhouden. Nee, dat niet, nee. Hey, um, ja. We hadden het net eigenlijk over Tommy Lips. Ja, dat ja. nummer, ja. Dat uh, laat hem maar ja. los. Uh, dat... Uh, dat was eigenlijk een goede opvolger geweest voor mijn nummer. En uh, helaas was hij er door mee gegaan. Door mee gegaan eigenlijk? Niet, ja. niet bedoel ik, was hij Ja, nee, nee, nee, Het uh, nummer was eigenlijk, stond, stond vrij, laten we het zo zeggen. Ja, we hebben wel contact en, gehad. En ik zeg, ik zeg waar, waar we hadden hem eigenlijk wel samen kunnen uitbrengen. Hij zei, ja, tuurlijk. Uh, ik zeg, ah, joh, ik, ik gun het je. en uh, ja. Ik hoop dat het een hitje mag worden. En, ja. uh, heb je een goede keuze gemaakt? Nou ja, in ieder geval, nou, net, net wat ik zeg. Hij was vrij, jullie kwamen ja. erop af. Zeker. En uh, ja, Jij sterk er net voor, uh, voor de finish en uh, ja. Ja, en nou, en hij, als... ging, uh, en hij, hij ging door. Uh, uh, jij uh, pakte de zakdoek en, uh, en hij pakte de handen diep. We gaan hem even draaien. Ja, is goed. Laat het maar los. Je wilt nog zoveel doen, maar bij alles wat je doet Lukt het steeds maar niet, gaat het je weer eens mis je weet dan dat het niet zo erg is toe Dan laat het maar los. Ja. Dat was, ja, ik moet het maar loslaten. Ja, je moet het maar loslaten. Nee. Maar dit was het dus eigenlijk. Dit was het einde. Nee, nee, nee. Nee, nee, We gaan naar toe ja, ja, ja. aan, uh, aan Tommy. En, uh, ja, dat het, uh, dat het voor hem ook een succes mag worden natuurlijk. Ja, ik gun het hem. Uh, ik bedoel, uh, ja, daar gaan we allemaal voor. Zeker weten een... Hey, um, ja, ik had het net al eigenlijk een beetje aan, uh, aan je gevraagd. Wat, wat voor muziekgenre uh, hou jij nou een beetje van? Ja, een toen, beetje Nederlandstalig, ja. Gewoon, ja, uh, ja, maar Nederlandstalig is het heel breed natuurlijk. Ja, dat snap ik. Dat, uh, we kunnen Hazen, Scoring, Tino Martin, uh, Wolter uh, Ja, daar, daar ben ik eigenlijk uh, mee begonnen. Wolterkruis, ja. daardoor ben ik begonnen eigenlijk met zien eigenlijk Ja, dus, uh, en, en uh, nog, is, uh, nog, nog, nog een speciaal nummer waar je eigenlijk... Uh, een mooi van hem vind? Uh, ja. Nou, hij heeft een album Langzaam. En uh, dat is een heel mooi album. En uh, dat is echt uh, uh, ja, uh, het seizoen van ons hartstikke mooi nummer. Ja, daar, dat is een prachtig nummer. Ja. Ja. Ja, ja. Nou, ik heb hier in ieder geval een, een andere uh, staan. Oké. Okay. Ja, geen seconde zonder jou. Dus ja, dat is, dat is ook een bekende. Dus als je luistert, geen seconde zonder jou. Zo is het. Ja. Blijf lekker luisteren. Tot 7 ja. uur Entertainment voor You, die onder 106.5 wel 106,9, 104,5 moet het zijn. En eh, natuurlijk op TV-krant hier vanaf de tolweg 10a in Zandvoort. Volte Kroes en geen seconde zonder ja. Daar gaat een vrij tijd. Eerlijk gezegd was ze niet rouwend. Geen seconde zonder jouw Volte Kroes lekkere lekkere gaan we alweer. Heerlijk. Ja. Heerlijk. voel mij, uh, Wat is het uit uh, 2005? Bloop. Wat zei je? Ja. Huh? Oh, je hebt een ik, telefoon, Spotify ik, gaat zo aan. Wachten. Oh ja, ik, ik zit dat te luisteren. Ja, ik dacht, die ik radio. Denk, hoor ik nou Ja, mijn telefoon doet een beetje raar. Ja, dat kan wel eens gebeuren. wel, <laughs> we gaan het over. Ja. Uh, we gaan gewoon naar het volgende nummer. Ja, ja. ja, ik zeg, nou, volgens mij kwam, kwam deze uit, uh, van de album uit 2005, dacht ik. Hé, hey, dat weet je goed. Ja, het album ja. langzaam. Ja. Hey, um, um, ja, ik heb hier een ander nummer voor me staan. En, en eigenlijk een heel ander nummer dan, uh, hey, Die mogen we eigenlijk maar één keer per jaar draaien. Oh. En dat is in de maand december naast Sint-Nicolaas. Maar we geven nog vast een voorproefje, denk ik. Ja, nou, het is, het is in ieder geval, hij uh, heet Tino. Ja, en, en, en het uh, en einde van Martin. Ja, ja, ja. Het <laughs> kerstmis wil ik vieren. Uh, hoe, uh, hoe vier jij het dit, uh, dit jaar? Super mooi nummer. En uh, trouwens om het eerst te zeggen even. Uh, ja. ja, kerstfeest. Ja, wat zal ik zeggen? Uh, ik heb uh, een boeking staan. staan. Uh, volgens mij met Oud en Nieuw heb ik een boeking staan. Kerstavond heb ik een boeking staan. Ja, kerstavond. Uh, Oud en Nieuw heb ik een boeking staan. En na het tweede kerstdag een optie is het vreugdevoer in Den Haag. En ja, voor de rest uh, ja, uh, ga ik waarschijnlijk uh, uh, ja, thuis met mijn ouders. Dr een of klein gaan beetje daar, of dronken door Of naar het Zuiden. De... <laughs> het ik, uh, is helemaal niet besproken, maar dat is, zit in de wandelgangen. Dus ik, okay. uh, ik weet het allemaal nog niet. Dus je, het is eigenlijk nog een verrassing. Uh, maar de, ja, kerst, de kerstdagen zeggen. zelf weer wel vrij, of... of? En uh, met, met kerst zelf ook op, uh, optreden? Ja, ja de, de, de, de, met de kerstavond. Zoals ja, is, maar ja, kerstavond is altijd de, de, de, de, de avond. De ja, avond, ja. ja uh, nee, daar heb ik niks staan. Uh, nee, we gaan misschien werken uh, in de nacht tot de ochtend, denk ik. En dan voor de rest, nee, niks. Gewoon lekker, uh, lekker eten, ja, lekker dan, uh, gezelligheid. Uh, lekker, uh, ja, gewoon lekker thuis. Ja, of elders. We gaan hem even draaien. Uh, kerstfeest wil ik vieren. Met jou. Vooruit. Je hoeft me niet te zeggen dat het beter is. Jij ontwijkt mijn blik, je weet wel wat ik voel. Je zoekt de juiste woorden, zodat ik niets meer. Jouw je hoeft me niet te zeggen dat het donker is. Als je me vraagt waar ga je heen? Want wat je mij wilt zeggen deze. The castle Het is best een lekker nummer. Toch? Zeker. Ja, ik bedoel, uh, ja, we moeten eigenlijk uh, veel te lang erop wachten om te kunnen draaien. Ja, eigenlijk wel. Hè? Ja, uh, tussen, ah, joh, anders tussendoor. doe je gewoon als het volgt en te klaar. Gewoon lekker uh, in de ja, zomer. Ja. En, uh, <laughs> lekker makkelijk. Ja. Hey, um, ja. Jij, jij gaat eigenlijk uh, richting Breda. Ja, ik ga naar Breda dan. optreden met uh, Roy Donners, Wendy Creté. Ja. Als ik het goed ja, ik moet het goed uitspreken, want anders krijg ik hem op mijn kop. Ja. Nee, nee. En uh, natuurlijk uh, Robert van Herwijnen uh, en de rest. En ik, ja, ja. Hollandsavond in even... ieder geval in Breda. Heerlijk, Café Haagspoort. Ja. En uh, nou ja, mochten ze, mochten ze niks te doen hebben, en uh, denk ik van nou, we willen wel een avondje stappen, dan moet je gewoon eventjes lekker daar naartoe gaan. Ik ben om half negen, dus uh... ja, ja het, is, het, is, het is maar een klein stukje rijden hier eigenlijk. Wow, dus, uh, ja, um... uh, ja als, je, als je verkeerd tegen hebt, oké, okay, maar ja. goed. Ze uh, mag de pret niet drukken, zo. dat is waar. <laughs> hey, um, ja, nou ja, in ieder geval, uh, ja, we gaan er dan uh, een eind aan breien. Eigenlijk, oké, okay, nee, voor wat, is goed, uh, voor, voor, voor wat jou betreft, ja. Als je nog wat vragen hebt, stel ze nu, uh, Maakt mij niet uit. Uh, uh, ik, voor de, ik heb ja. ja, er komt een nieuwe uitzending wel in maart, ja. Ongeveer, we zijn er al mee bezig en uh, wat ook een heel leuk nummer, ja. Ik, uh, ja, ik, ik, ga, ik mag niets verklappen. Nee, nee, nee. Ik nee, heb wel nou, een tipje gegeven. Ja, ja, maar ja. Ja, ik, nou ja, ik weet het. Ja, Laat ja, het zo ja, ja. Psst, Dat ja. mogen we zeggen. Dat mogen niks zeggen. Nee. Nee, we rest, hadden we het nog even geheim. Hè, dat, ja. uh, en voor dat, de rest uh, ga ik meer singles uitbrengen en wil ik werken naar een uh, theatercorset. Een ja. beetje een avond En uh, natuurlijk een album. Ja, en voor de rest uh, gaan we gewoon volop met optredens, singles maken. En uh, ja, voor de rest heb ik niet iets te vertellen. Ja, en, en uh, waar kunnen ze jouw uh, boeken vinden? Uh, op mijn Facebookpagina Danny Leclerc privé dan. Of op mijn likepagina Zanger Danny Leclerc. Of op Instagram Danny Leclerc. Of hier een slash artiesten. En dan kun je dus maar aanklikken op Danny Leclerc. Ja, Oké. Okay. Meer kan je niet van maken. Telefoon, pinkoze. Ja, telefoonnummer 0611. <laughs> en de rest komt vanzelf. <laughs> uh, Oké. Okay. Nou nee, euh, ja, dan, dan hebben we eigenlijk euh, alles. En, en, en, ja. is goed, binnenkort uh, sta je dan ook uh, weer op de site van zfmartiesten.nl Heerlijk, gezellig altijd. Gezellig. Uh, ja, daar daar zetten we gewoon alles uh, eigenlijk een beetje neer van het laatste nieuws. Ja, en uh, natuurlijk uh, voor de volgende keer hopelijk dat ik weer uh, aanwezig mag zijn hier in de studio. Ja, graag. Ja, ja toch? dat dus gaan we doen. Ja. Deze is afgesproken. Ik bedoel, uh, daar, daar, daar staan we hier ook voor toch? ja bedoel, altijd nieuwe muziek uh, jij ja, hebt ook gezellig. ook eh, nou ja ik, ik, ik, ik, vind, ik vind het altijd wel gezellig <laughs> zo. maar ja, dan moet je wel gezellige mensen ook hebben natuurlijk ja, hey. die heb je niet altijd nee helaas niet maar goed je <laughs> kunt niet alles hebben <laughs> met een slok op kan alles hè ja ja, ja. ja. Hé, hey, ik zou zeggen bedankt voor je komst ja, graag gedaan, Fred. Ik en, zie je uh, de volgende keer weer. Hè? Ja, en een hele, hele succesvolle avond natuurlijk. Dankjewel. wel jij en nog een uh, twee uur. Keer. Jij nog gezellig twee ja, uur. En iets uh, ja. smakelijk voor straks. Ja, ik zou zeggen in ieder geval... Ja, voor de mensen thuis ook die gaan zitten eten... Uh, ja, eet smakelijk. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ramon Beentje. en Jij bent alles.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 Laat mij nooit meer gaan. Mijn gevoels voor jou gaan nooit meer weg. Zelfs al gaat het mis en jij niks zegt. Druk je dan. Jij bent alles hier bij ZFM. Op die 106.904.5 op de kabel. En dat allemaal vanaf de Tolweg eh, 10a. En allemaal in Zandvoort. En natuurlijk ook op de kabelkrant. Eh, digitaal, eh, kanaal 40. En dit is eh, Kokomo. Kokomo. Florida Keys There's a place called Kokomo That's where Terwijl we eigenlijk een beetje bezig zijn met de voorbereidingen. Dan gaan we nog eventjes wat lekkere muziek draaien. Tot het nieuws van zes uur. En dat... kijk, uh, kijken. Het waren de beatsmooi. Ja, ja, ja, ja. Het ja. was een beetje te laat. Dat is Jan en Zeer. Uh, Let's uh, Dance, dance for me. minute. Let's Dance with a guy who gives you the eye. Let him hold you tight. You can smile.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 laugh and sing yes, but while we yes, were far, don't give your heart yes, to anyone yes, yes, but don't forget us taking you home and in was our you're gonna be so darling save the last dance for me David, don't you know I love you so can you feel it when we touch I will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 Save the last dance for me Just don't forget who's taking you home And in those arms you're gonna be So darling, save the last We'll